Partijgenoten, um, ik sta hier nu voor jullie, um, maar in feite uh, is dit een van de laatste keren. Ik draag nu het stokje van fractievoorzitter en leestrekker over aan Koen Kegel. Um, Koen gaat het hartstikke goed doen. Um, we moeten door als D66. We moeten verder. Uh, we moeten jong, fris uh, geluid laten zien. Ik heb te lang in de politiek gezeten, weet je. Uh, mijn uh, kadetjes zijn iets platter geworden. Ik heb er iets te lang op gezeten. <laughs> Goed, maar uh, Koen gaat het doen en ik denk dat dat een uh, verstandige keuze is voor D66. Dan stellen wij voor als bestuur om Lianne van Kalken voor te dragen als lijsttrekker voor GroenLinks. En de leden van de VVD hebben gestemd en met 52% is de nieuwe lijsttrekker van de VVD, Bart Pickers. <applaus> nou, dan draag ik het dus over aan Stefanie Solleveld. Zij moet de PvdA naar een nieuw niveau tillen. Al oh, jarenlang wacht men op deze trend die nou dan eindelijk wordt uitgespeeld Want als je eenmaal in de picture bent, blijf je zo gel, je wil nooit meer uit beeld Je bent de raadslid, je wilt nooit meer weg, je wil alleen nog lekker in de pad. En wie dat ook wil heeft maar lekker pech, maar halleluja, man ze zijn het zat Ze kwamen nooit meer los, ze zaten vast aan elastiek maar het is een wonder, nu gaan gouden platte billen uit de politiek De jeugd krijgt nu de kans, een verstandige tactiek Want wie wil dat nou, ja wie stemt er nou op platte billen in de politiek Nou het is wel een verrassing, want het is ooit een keertje klaar Maar bovendien dat ze het zelf inzien, dat is bijzonder en een beetje raar Raar. Uh, weet je, je probeert gewoon uh, op tijd de stad terug te doen. En, uh, Koen kan dat hartstikke goed. En, uh, het is gewoon genoeg geweest. En, uh... Het maakt zo'n oude lul wel bijzonder sympathiek. Wat een inzicht, man, dat je in het zat bent van twee wat te willen en de politiek. Dan kan ik nu heel erg trots zeggen dat de nieuwe lijsttrekker van D66 is. Koen Kegel, van harte ja, zeker, bravo, Koen, bravo. Het gebeurt bij GroenLinks en het gebeurt op rechts En zeker bij GroenLinks is het idee niet slecht Want die man was saai en ook zonder flair Want die man was degelijk en eloquent Maar voor GroenLinks toch iets te elite. En man, wat dacht je van de VVD? Die verre kapel was het niet eens van plan Nee, wat haar betreft, in haar hand het heft Maar toch kwam daar ineens een einde aan Er is toch wel een kleine slag te slaan Want toch de helft is diep bejaard Ja, maar doe je nou verstandig aan? Nou, we zullen het wel zien in moord Een grijze tuif in pak of toch jong en energiek? Denk nou het nou eens de moed, Platte de billen, gaan nu uit, klap de billen uit, Platte de billen gaan nu uit, klap de billen uit, klap de billen, kontjes uit de politie. En dan ineens ben je van sympathie.